Wij beginnen de Zoharles 100, dus de jubileum Zoharles 100, pagina Kaftet 29, de rechterkolom, de regel 24. ik voel wel dat dit nu pas begint het uh, werken aan jezelf begint pas nu echt zo so, zoger so wat we doen, het is werk het is niet gezelligheid, uh, het is het <laughs> is werk die lettertjes, die combinaties van die lettertjes, etc als je eenmaal daarin komt dan hoef je niet de taal leren te spreken, maar als je eenmaal daarin komt, dan de werelden zullen voor je opengaan. En de werelden van het leven. Eindige regio van het leven, dan weer andere. En alles ontdek je in jezelf. Dus in de zoger leer ik nu uh, de j nu. Momenteel. Dus is de geheime van de letters. ook een stukje uit de zoger. Ik zit nu in de negentiende het negentiende boekdeel van de zoger. Ik werk het uit, dus <coughs> ik hoop dat we een maand of drie misschien, dan ben ik klaar met de hele zoger. En dan heb ik nog de Tchikuné zoger, de speciale boek nog, de correcties van zoger. Daar is bestaat geen, daar heb je geen commentaar gegeven. Ja. Maar dan Citrei zo citrei dat dus de geheimen van de boek, van de letters. Als we daar naartoe aankomen, het is niet, niet moeilijker of misschien is het zelfs makkelijker dan wat we nu hier doen. Maar daar komen we te zien die letters. Die, die. En dat is geweldig hoe dat zit in elkaar. Hoe dat, wat dit allemaal, wat aan de mensen, aan de mens, kinderen mensenkinderen is gegeven. Maar stap voor stap. Kijk eerst, dit boek is belangrijk voor ons als basis. Dat is alles. En de rechterkolom, de regel 24. Dus wat heeft die Rabbi Shimon ons voor uh, hij gedaan? Dus of wat heeft hij ons uh, gegeven in? Uh, in deze woord. Hij had geciteerd twee versen en de ene in de, in, beide, in de beide versen was het het woordje Hamotzi, hij die uitbrengt. En de ene was het, hij, uh, hij die uitbrengt uh, naar getal uh, de hemelscharen, en dat sla slaat op uh, de malgoed die opsteekt. De tweede, naar de tweede opsteking Die steigt op naar de IMA. Ja, ABU IMA. En de tweede, en daar staat, vooraf staat dat, dat lettertje hey. Dat bepaalt lidwoord. HE. En die getuigt, dat getuigt over de mochin. Dat is dan de mochin wat de nookwaar ontvangt. De ...van de gadluut twee, ja... ...de, de mochen van gochma. En dat heet, die geeft dan dat ze ontvangt dan die morgen van ...de mochen van gochma. Dat is ook de letter, letter, letter, letter he. is ook de letter van de laatste letter van de Hawaia. En de eerste letter van de Hawaia. En hij brengt ook de, de, de tweede... een tweede vers waaruit... En daar staat ook hetzelfde woord, maar dat zegt, lege minares, die het brood doet uitkomen uit de aarde. En dat slaat op de, de, de, de Malgoed in haar toestand, wanneer zij in de naam Ma is. Dus opgestegen, één opsteging naar hier staat. Ja? En dan haalt zij al brood. Daarmee wordt het brood als het ware Chassadim alleen. En de tweede keer, of de, wat hij zegt, dat, dat hij, brengt na, hij brengt, hij die uitbrengt naar getal zijn, uh, het taal. He, zijn hemelscharen. Dat is wanneer de Malchut stijgt op naar de bina, naar de hogere bina, waarbij de, de mogen van de Gadloed ontvangen worden, en de naam Mi, dan zij krijgt Binnen zichzelf, kijk, zij steekt op, zo moeten we zien. Zij wordt, als het ware, omhulsel, zij gaat omhullen. binnen haar is dan die Bina. Dan gaat ze dezelfde lichten ontvangen als Bina. Ja, dezelfde, hetzelfde soort lichten. Maar natuurlijk uh, een zekere, uh, hoe zeg je dat, net, zo, net zoals de verhouding, zoals het, een lamp en een lampenkap. Het is toch wel een klein beetje anders natuurlijk, niet de bron zelf, maar een, een van het licht. Maar, maar voor, voor, dus wanneer het eenmaal goed zowel de eerste als de tweede opstijging heeft gedaan, uh, dan, dan kan ze het licht, vooral de tweede keer, wanneer ze naar, naar de bina opsteigt, dan kan ze vanuit de bina lichten weer naar beneden doen, ja. Op haar eigen plaats heeft ze geen licht. Maar als ze staat op de, uh, in Yishud en dan nog laat staan bij Abba Ima, dan, wat gaat het gebeuren dan? Hij, ze randpien, en maar goed, natuurlijk, samen gaan ze allemaal omhoog. Hij komt te staan, hij gaat bekleden Abba, ja, en zij gaat bekleden Ima. En hem schijnt Abba van binnen. En haar schijnt Ima van binnen. En zij participeren in deze Zivuk. Tussen de Abba en Ima. Abba en Ima zijn volmaakt. Altijd met elkaar in, in Zivuk Lopassik. In Zivuk non-stop. En dus de hele kunst is ook pre precies bij ons is ook hetzelfde. Als wij van binnen omhoog man opbrengen. Ja? Dan gaat onze man naar, naar de Malchut. Ja? Malchut die verbindt zich met en pien samen. Mannelijk vrouwelijk. En zij gaan op naar de Yershut. Oh, en dan wij al ontvangen, omdat wij hebben dat veroorzaakt door onze man. Dan ontvangen wij dan vanaf de Yershut brood, als het ware. Dus voeding ja net zo'n kanaal net zoals wat wij ontvangen wanneer we inademen ja? ah, hoe geweldig is dat ja als je dat probeert wij wij, wij wij kunnen dat niet meer waarderen omdat het zo automatisch is ik had het wel eens enige ziekte had ik wel eens enige ziekte had ik van mijn kindertijd dat mijn ik kon niet goed mijn neus was verstopt het was het verkeerde bouw in mijn neus hier in Amsterdam was een grote uh, uh, uh, uh, KNO-arts en hij heeft me allemaal dat twee operaties gedaan. Ah, toen kon ik het zien pas en voelen en nu waardeer ik al mijn leven vanaf dat moment. Ik was al iets van uh, 30 jaar oud of uh, 29 zo. So. Toen pas kon ik het echt ademen. Ja? Ademen bedoel ik. Uh, so alleen nog, maar dan nog. Alleen maar fysiek, ja, fysieke fysiek ademen. En daarna de Kabbalah, die geeft aan dat jij kan ook inademen. Op precies dezelfde manier ga je inademen het licht van het leven. Dus op dezelfde manier. Maar wij moeten dat veroorzaken. Dat is wat we hebben nu geleerd. Wat hij tot nu, tot nu toe ons vertelde. En die, dat lettertje hij vooraf, dat is dan de mogen. Ja? Mogen die und waren En de regel 24. Ve ein la Mima shik atshomer azogor. Parashat Truma 25. Shehamotzi ba motzi shehamotzi bam isparceva am. Vehen Bachol holl makom schikatuv. Hij gaiedi ja. Hij mi almata ta a. Zei van het twintig de ja Omer. Shii mi almah acten twintig ila a. toch wel. Gezonder om, de hele, om de, hele, de hele zin uit te lezen. Zo so is het. Het kan niet anders. Ook als je leest de Torah, moet je altijd uitlezen de hele vers. De hele vers, niet een beetje. Of, uh, heel, dat, maar dat is een structureel, dat is een geheel. wat. En uh, je kan het niet een stukje daarvan alleen maar nemen. 24, let op. We eindigen kashot en er valt niet hier om, er valt niet om een, een met een bezwaar naar voren te komen. Maar van wat geschreven is of wat som. van wat het geschreven staat in de zogar parashat truma in het hoofdstuk truma. 25. Shehamot Siba dat het vers Hamotzi, het heidi uitbrengt naar het getal de legerscharen. Ja, dat, dat is dan, wegen, bachol, makom, en ook, eveneens, in op elke plaats, 26, Shekatoef, heidi, ja, let op, zo'n ijzelbruggetje wordt ons gegeven, elders eh, door de wijzen, dat op elke plaats, let op, in het, in het hele geschrift, Overal waar de he, hij ja geschreven, waar het uh, bepaald artikel he staat, yeah? bepaalde lidwoord, ja, bepaalde lidwoord in het Nederlands. Eh? Bepalend lidwoord in het Nederlands, maar dan is het, wij zeggen dan, in het, in het Hebreeuws is het uh, he, hij ja, een bepalende he, le, he die woord bepalend maakt. Overal staat, zo'n regeltje staat, bestaat, zo'n ezelbruggetje als het ware. Dat op elke, in elke, overal waar in het eh, hele schrift hij-ja hey, staat, dus de, dat die hij, hey, staat hij hey, voor, voor een zelfstandig naamwoord, bijvoorbeeld, ja? als bepalend, a, a, ken, k, als kenmerk van een bepalend bepalen, bepalen zijn. Hier, mi alma tata'a, dat dat is, dat getuige, dat is. Dat, naar er, er, uh, uh, uh, uh, uh, dat geeft aan dat dat behoort bij de lagere wereld. Eigenlijk, dat soort dingen, de Torah spreekt geen woord over onze wereld, dat moet je zo zien. Dus al, dat soort dingen moeten wij weten, want het is een code. Ja, een lagere wereld, dat is dan maar goed. Ja, maar goed. En de hogere wereld is dan de bina. Soms wordt het ook gezegd dat de hogere wereld is, is, is, is zeer aan piën, maar dat zullen we zien. Afhankelijk van natuurlijk altijd, van, maar in, in principe is het zo. Dus overal waar staat dat hij he voor het woord, als, als hij idea, als een bepalend lidwoord, dat getuigt van het feit dat het een verschijnsel, of wat dan ook, dat het draait om Alma Tataa van het de lagere wereld. 27, dit het die meer, is onthuld, want de lagere wereld is onthuld, ja, en de hogere wereld is verhuld, dat is erg belangrijk om te weten, dat is net zo als in elke partsoef, hebben wij boven de gaza en onder de gezij. onder de gezij is de plaats voor het onthuld, Ja, daar is gogma onthuld, en boven de gaze in de Lekparsoef, like, is de plaats van verhulling. Uh, we kan, zegt en dat dus, valt dus geen uh, bezwaar naar voren te brengen van, van het feit dat het zo geschreven staat, dat als die hee ja, he staat, vooraf, zo'n bepalende hei, he, dat het getuigt dat het de, de hoge wereld, dat het de lage wereld is, terwijl het hier is, in onze geval, in het geval van een van die, een van die versen, dat Hamot Siba mispaart waam, hij die uitbrengt naar getal, de, he, de hemelscharen ja, we hebben gezegd, dat het de hogere wereld, we gaan, dat het slaat op de hogere wereld, schijnbaar, we gaan, en terwijl het hier, Omer, zegt die, die Socher, -mi -al -la, dat, dat van de zoger, ila dat dat is van de hogere wereld. Ja of niet? Hij zegt dat het, dat het de naam is. Ja, van de bina. Dat van de naam is. 28. En de naam is de hogere wereld. Hij gaat ons nu een geweldig dat vertellen. Wein janhu, 死于安乐, Gam kan negen en hakavana al alma Gale. idgale. Schei hanukwa dertig dezeeran pin. U bama umash kore la ila a hu een en Al madregat mi shel hanukwa. שאינה מקבלת זולת באד שאולה ומלבשת את אלמה ילילה א 33 שכי אימה ילילה א ועל שם ז קורלה 34 יללה עולה מדריגת Shell, Alma, Dit Gale, 35, Kore, Tata, A. Nu geeft je ons uitleg. Uitleg in de Kabbalah betekent bevatting. En dat moeten we gewoon bevatten. En met het verstand, van innerlijk verstand, en met het hart. Lukt het ons niet, doet er niet toe. Maar probeer het. Waarin hoe, En het gaat erom. Dus wat nu is het, het probleem? Ja, is het dan? En je zegt, het is geen probleem. Dat en hier in, deze, in, de, in die twee versen, dat in één staat het. Het slaat op de lagere wereld. Ja. Dat het, die, hij die haalt het brood uit de, uit de aarde. slaat op de lagere wereld. En hij die brengt. Hij die uitbrengt. Naar getalen. Naar getal. De hemelschare slaat op een hogere wereld, schijnbaar. Maar Hij gaat ons de, laten zien dat dit niet het geval is. Kijk, wij en het gaat erom. Kmo, shegatuwele, zoals boven is geschreven. Shegam kan, dat ook hier, 29. Hi, hakavana Is de. Uh, uh, de zin hier daarvan, hier ook, hier, is de bedoeling. Al-alma idhale, ook hier wordt de Al alma de idhale, de onthulde wereld uh, bedoeld. dus Shehija Nukwa de Zerenpien dat dat is de Nukwa van de pin ja Nukwa is altijd onder de staat, normaal. dus dat is, that is dan de onthulde wereld, oftewel Nukwa van de Pin. dus wat zegt die ons dat ook de ook wanneer de Tora spreekt van, hij hey, die uitbrengt naar het taal de hemelsharen, zegt hij. Het slaat ook over de lagere wereld, maar let op. Umache, Korea, la, -a. En het feit dat hij noemt haar Ilaa de hogere of de hogere wereld. Aperoe, hoe betekenis daarvan is. 31. Al-Madregat, Misha, la Nukwa, kijk naar nou wat hij zegt. Dat, dat slaat dus over, op de traptreden van Mie van de Nukwa. Dus niet, wij spreken, niet spreken dan niet van de Bina, ja, de hogere Bina, die Mie is. Maar de sprake, de sprake is in dit vers ook van de Nukwa, die steekt op, op, op naar de Bina en dat zei hij hey, dan Mie. Het, slaat, het gaat niet over de wereld, over de... Over de hoge wereld. De hoge wereld is bina. Maar de lage wereld. Dus de, de Nukwa Die stijgt op naar de hoge wereld. Maar dan sprake is van de Nukwa En niet van de hoge wereld. Duidelijk. Dus het gaat. Dat, de, dat deze. Uh, dit. Uh, Bijzelbruggetje. Wat ons verteld wordt. Ja, dat overal in, in de Torah Waar een bepalend lidwoord. Hij staat voor, de, voor het woord. Dat dat, dat, dat, dat dat slaat op de lagere wereld. Dan, dat zegt het ons dat het een lagere wereld is. Ja? Dus als een bepalend lidwoord staat... Hey, voor een woord overal in de Torah... dat het een lagere wereld is. Dat men, dat men vertelt over de lagere wereld. Dan zeg je, hier is ook geen, geen sorry, tegen, tegenstelling. Hier is het ook niet uh, tegensprekelijk. Ja? want hier gaat het ook in het tweede geval van die dat gaat het over de noek waar die gestegen is naar de bina, daarom noemt hij harmi, en daarom zei hij dat het hogere wereld is maar het blijft, daarom in beide gevallen hebben wij he, ha -motie. is dat, is dat uh, vanuit de traditie, mm -hmm. ja niet, niet het principe van kalvegamer, maar wel zodat als je specifiek bent, dat het lager is omdat het algemeen hoger is dat kan zijn, maar in ieder geval, zo moeten we zien, ja, dat als het, als je ziet, hij hey, in de Torah, ja, als bepalend lidwoord, dan is het altijd de lagere wereld, slaat over de lagere wereld, dus onder de gazet. Maar, als je dat ziet, dat het op of op ergens lijkt het jou dat het de hogere wereld bedoeld wordt, ja, en daar staat wel hij voor een bepaald woord, bijvoorbeeld een bepaald woord, dan betekent dat het het noekwa is, die opgestegen is naar de hoge wereld. Dat is een principe. Dat soort that, principe, principes wordt veel verschillende dingen worden opgebouwd, het begrijpen van de Torah. En, dat is, hij uh, zegt, dat is, that is uh, the betekenis his, uh, de betekenis daarvan is, Shehia Nukwa de Zeranpien, dat is Nukwa van de, de Zeranpien. 30 Na de koma, Uma Shekore, Ilaa, en het feit dat hij noemt haar, de Nukwa van Ziranpin. Ila Ilaa, de hogere, ja, als hogere wereld. Hapirush, de betekenis daarvan is, Betekent dat 31? Al madrigaat mi shela nukwa. Let op wat je zegt ons. 31. Dus dat slaat op de traptrede van mi van de nukwa. Ja? Dus niet mi van de wereld, de hoge wereld of de wereld bina, maar mi dat is dan de nukwa die is gekomen naar de traptrede van mi. She een welke traptreden niet ontvangen wordt, anders dan, Zulat 32, bij het, anders dan in de tijd, ze Ola, wanneer zij opsteigt, en bekleedt, het Alma-Ilaa, de hoge wereld, oftewel de bina, ja, 33, shehi ima ila welke hoge wereld is, Ima-Ilaa, de hoge ima. Maar er hier is geen discrepantie, duidelijk. Overal hij, he, als het hij he is, dan is het de lagere wereld. Maar als maar goed de naam mi krijgt, dan betekent dat die stijgt op naar de bina. Maar dat is dan de, de lagere wereld, als het ware, die stijgt op naar de hogere wereld. Waar shem ze en corella 34 ila. En daarom. Al-Shem is over naam, maar we vertellen dat dit. En daarom, noemt hij haar, ila'a, noemt hij haar, nu qua noemt hij dan, die hochere. Omdat zij de naam, mi heeft bereikt de traptreide van mi. Ule madrigat ma, shel alma, de jidgale. En de traptreide ma van de lagere wereld, van de wereld, van de onthulde wereld, lagere, en onthulde wereld is hetzelfde, want lagere wereld is onthuld, Kore, Tataa, noemt hij haar, noemt hij lagere, Tataa, noemt hij lagere, dus, de, were, de naam Ma, als de noekwa, de naam Ma draagt, oftewel, wanneer zij steekt op naar de jirsu, dan noemt hij haar nog, eh, een lagere traptreden of lagere wereld. En wanneer die steigt, zij steigt op naar de hoge bina, dan is de hogere. Duidelijk een beetje, hè? Ja? Dat is wat hij ons vertelde. Uh, punt Kmosje, Katoevle of Moskmo. Zoals. So geschreven is boven bovenaan punt 35 na de laatste punt Omage katuv sham batruma 36, Ik zou hier naar het woord truma aan het einde van 35 een dubbele punt zetten Maar daar komt een citaat een aanhaling, Analing Kolmirin de non beraza Ila -a, de Alma, ila -a. Sati Stira, 37, Is Tatra, Hei, Mitaman, dubbele punt. Uh, 35, na de laatste punt, Oma, Shekatuf, Sham, Batruma, en datgene wat daar geschreven is, in de Truma, dus waar hij ons uh, net had geciteerd erover. 36. Kol, daar staat het geschreven in de Zogertroema. Kool, de non baraza de alma ila a. Alle woorden en alle, alle woorden die. die zijn. van het geheim. van de hoge. hoge wereld. Dus van de. bina. de. de ima a, de hoge ima. stira 37. is tatra. Is, eh, uh, ja, yeah, is datra he, he, he daaruit, dat er niet de, hij wordt daaruit, de letter hij, de letter hij die bepaalt als bepalend lidwoord, wordt daaruit uh, verhuld of verwijderd, beter gezegd. Je kunt zeggen zeg het misschien verwijderd, be beter, net zoals eh, uh, Nee, hij is er natuurlijk nog wel, dus hij wordt het, het, het verborgen. Verborgen, dat is goed, erg goed. Verborgen. Heb uh, ik gezegd? Verborgen, dat is goed. Ja, die wordt daar... Verborgen, dus in de hoge wereld is het verborgen. Duidelijk, hij is er wel, inderdaad. Maar als het de he-kompas, wanneer het in de lagere wereld is, dan verschijnt die he voor het woord. En he, dat is een Mogen, Ja. Dus datgene wat de, de Nukwa verkrijgt boven, dat wordt aangeplakt aan haar, aan het woord vooraf. Duidelijk, vijf betekent vijf mogelijk. Ze verkrijgt volledige vijf sferot. Dat is dan wat Maar wanneer het weer, uh, het in de hogere wereld zelf, het is niet zichtbaar, want dat is dan, daar hebben we dat, daar is het verborgen. Dubbele punt. Dus wat dat betreft zegt, Akawana hi, beet, she, alma, achtendertig dertag, gale, eina, ola, umila, beshet, le alma, ila, a, neihen az, alma, ila, a, vestira, eina Me'ira De volgende, de volgende kolom, de linker kolom, de eerste regel. Lijkt ook nieuw. Welken? Eén ook gaat uf behij die ja ni stargu, Kijk nou, is geweldig. Die, op die manier kunnen we ook leren, we ook de Torah han die lezen, begrepen dingen, steeds meer en meer. Uh, wat de wereld absoluut niet weet, wat, hoe dat wat in elkaar zit. En het is niet belangrijk wat de wereld weet, maar wat ik alleen zeg aan jullie, dat is echt, alleen in de zoger kunnen wij dat leren. Dus wat zegt die ons? Kijk, 37 na nou dubbele punt. Dus het feit, nog een keer, dat er staat, wat staat in het Roma? Dat dat alle woorden, nog een keer, alle woorden die staan in het geheim van de hogere wereld, oftewel bijna, ja? Dat die zijn verborgen. Daar is de hey, hey verborgen. Dus de hey idea is verborgen. De bepaalde, het bepalend lidwoord hey is verborgen. Daar kan je niet zien. En wat betekent dat? Het dat gaat erom of de bedoeling daarvan is. <laughs> Why is then the not not Z with D? what the word H bepallant lit take say that not lit word that is apparently lit word. More that is a-lower letter he Here is it bepallant letter. And then say that the meaning daarvan is that in the state when the. Alma deed gale wanneer de onthulde wereld, oftewel de lagere wereld, de lagere wereld en de onthulde wereld is hetzelfde. Eina o la steeg niet op, steeg niet op dus naar de bina. Ome la beshet de Alma ila a, en niet omhuld de hogere wereld. Ja? Dus wanneer het, de balchut niet steigt op omhoog. Negen, en 39. Als Alma ila a dat dan, Bevindt zich de hoge wereld, oftewel de Bina, in verborgenheid? Ja of niet? Zij, maar, zij kan niet geven aan de lagere. Zij verbindt zich dan, zij, dus de hoge, de hoge wereld bevindt zich dan in verborgenheid. Dat betekent dat de Bina bevindt zich in verborgenheid. Weenenem hier aan het tachoniem en zij schijnt niet aan de lagere. De Bina, dus de hoge Ima, schijnt niet aan de lagere. Wel ken, een nog had u bij Heidea, daarom wordt het niet geschreven met de bepalende letter He. Kin je star dat Want die is verborgen. Ik zal het zo over het. Ayen Sham heet het. Kijk, als. Kijk, het is echt geweldig wat hij zegt. Dus, als wij in de Torah in de hele, hele, hele geschrift een, een woord tegenkomen wat dan ook een woord natuurlijk met vooraf de letter G als heidia heet het en letter G die, die geeft aan dat het woord dat een woord dat daarop volgt dat het woord is uh, bepalend is ja? dus een bepalend net zoals in het Nederlands hebben we het of de Zegt ons, dan, zegt ons dan de zoger dat het, en ook de wijzen zeggen, dat het altijd slaat op de lagere wereld. Overal waar je ziet in de het, in het Tora in de hele geschrift, een woord met een hei voorop, ja, dat is dan, slaat op de toestand van een lagere wereld. Ja, dat is goed te weten. Maar als we, als we zien dat er als er geen, uh, hij staat in, in, de, in de hogere wereld, dan be, in de hogere wereld, dus laten we zeggen, bij Ima, staat geen, he, bepalend, hij betekent dat de lagere wereld vraagt niet uh, dat zij op dat moment, de Bina, geeft geen licht aan de lagere. Duidelijk. Daarom, daar staat geen letter H in de hogere Bina. Dan is hij verborgen. Dan is de hogere IMA verborgen. De hogere wereld is verborgen. De wereld van verborgenheid. De lagere is de wereld van onthulling. Ook bij ons is precies hetzelfde. Boven de geze is verborgen. De wereld van ook ontvangt van de, van de verborgen wereld. Bij ons ook. De bovenste gedeelte tot, de, tot het midden. ontvangt van de hogere wereld. En het onderste gedeelte ontvangt van de lagere wereld. Oftewel, de bovenste gedeelte ontvangt van de Bina. En de lagere. ja, de, en. Dus van de rechterkolom. En de andere van de linkerlijn. Dat is wat hij ons had verteld. De linkerkolom, de regel 3. Vese shomer Bamispar, Hatons no feder that I play. Bamispar a sheeting ribo inon fir de caimin kehada Vapiku Hailin lezinehu five de lon double three. Dat is wat hij zegt, de zogar. shit schieten ribo inon, zij zijn, voorzichtig, goede concentratie hebben, en alles komt. shit schieten ribo inon, zij zijn in het getal van 60 mal 10.000. Hier zit iets wat ik, waar ik ook nooit kon eruit komen En als, en kan, al je leven leren Torah... en je zal toch niet uitkomen... wat hier op deze pagina staat... het antwoord op alle vragen... die, die er zijn. Daarom, dus het smaken daarvan komt dan langzamerhand. Heel. Maar kijk wat die zegt ons... de zogger. Bamispar Shikin ribo in on... Zij zijn in het getal... van 60 mal... Shikin 60... in het aramees ribo is... 10.000... 60 x 10.000, oftewel 600.000. Zij zijn in het getal van 60 x 10.000. En juist in die in die in die combinatie vier, vier decimale die staan als 1. We apiku Geilin, lizinehu en de hemel en de scharen. Ja, zeg je dat? Legers, letterlijk legers, die kwamen uit naar hun soorten, naar hun typen. Vijf, vijf. De letlon khushbana, die geen, die geen getal kennen. Talloos, talloos. Als je hoort talloos, wat, wat kan het jou geven? het is net alsof het een hyperboliek zeg je dat, ja? een, zeg je dat, hyperboliek dus, het is net een overtreffende, zeg je dat ja, overtreffende, zeg je dat nou, wanneer men een beetje zegt uh, hyper, kan zeg zeggen dat in het Nederlands ja, hoe ook zeggen dat in het Nederlands uh, nou, wanneer men zegt iets is iets, iets bijvoorbeeld veel dan zegt men dan het is... Uh, ja... Nee, hyperboliek. Of, of uh, Niet overdreffende drap. Um, Oké, okay. hyperboliek. Dus... Gewoon veel, dan zegt men, gebruikt men een voorbeeld. Het is geweldig veel, bijvoorbeeld, en iets... Als het meer is, een beetje meer is dan, het zegt zoiets. Maar... Terwijl niets is in de Kabbalah is geen woord, of in de Torah is geen woord, is van zomaar om te zeggen van ja, iets van wat niet bepalend is, wat niet iets aanduidt komt wel zak ja alles is ja als men zegt taalloos dan betekent dat het wel iets is wat een bepaald begrip is en niet alleen maar taalloos is ik komt wel Vijf dubbele punt. Mispaar. Let op. En nu komt het derde. Mispar. Mispaar. Wat, wat is getal? Ach, belangrijk. Mispaar. Pirocho. Tachlid. Zes. Haar Let op. Uh, en getal. Mispaar. In het, als je dat ziet in de Torah. Voilà. Well, perusho betekent tachlita is de uiteindelijke volmaaktheid, dus de volledige volmaaktheid. Zes basoda katuv isaprim me seprim kavod kavod zeifen vechol. En na de komma moeten we het woordje een beetje wezigen. En het woordje na de komma, de zevende regel I, moeten we weghalen. De letter I, dus de derde letter. En in plaats daarvan zetten we dan de dubbele teken van de afkorting. Oftewel de dubbele aanhalingstekens. Zo, so, ja, kaf mem en dan dubbele aanhalingstekens. En dan zien. Kmooshe katov bazoor. Acht. Mij misaprim. Mij misaprim. Mij misaprim. Sorry. Mij misaprim. Dit is Rames in de breuze. Uh, Vihule. אלה де нагарин венеца венецацин зэс венецицу де негура илаа усликин башма де калил зевен венехиро дешми де шлимо илаа Be shma shalim We nahirin benegiro shalim, hiero, schalim. We net Zes. Be katuf. Dus, over nog steeds spreek je over het woord getal. Kijk naar het woord getal. Kijk, hier is het. Zonder de kan men absoluut niets begrijpen. Kijk, 5 na de dubbele punt staat het mispaar. Dat is de getal mispaar. En kijk nou wat we nu gaan doen. En hij zegt dat dat kunnen wij, basodakat of in het geheim van wat geschreven staat. In de psalmen staat psalm tussen haakjes staat het in de 7 psalm 19. Daar zegt de koning David. Hashamayim is Saprim kwo, El. kwoot El. Kel, lucik, Dus de hemel vertelt, letterlijk, letterlijk, vertelt de eer van Kel, van de naam van de schepper. Een van de namen van de schepper, die, wanneer deze naam ingebed in, in, in wordt in de sfera Geset. Ja? Als de naam, als de. Als Hashem, als de schepper zich in in, bet, in de sfera Geset, dan heet die. Alef Lamed. Oké. We zo enzovoort. Wat wil ik Kijk nou wat hij zegt ons. Dus hij geeft ons dat. Hij zegt ons dat de hemel vertelt, dus kijk nou: vertelt het woord. Vertelt Hashemayim Mesaprim. Uh, daar zit ook dat. Binnen het woord van vertellen ziet ook, uh, ziet ook dat hetzelfde, hetzelfde woord als uh, mispar. Ja, als getal. Zie dat? En vertellen heeft te maken ook met getal. Okay, iedereen ziet het? vijfde dus de eerste regel na in de vijfde regel fe, vijfde regel na de dubbele punt staat mispar en kijk nou naar de derde het derde woord voor het einde van de, de, de, de, de, de regel zes dat is vertellen vertel ze of meer fout mis mis mm, uh, misaprim uh, dan staat ook dezelfde, dezelfde letters als, als in het getal. Dus, wat betekent dat, wat, wat, welke verhouding, wat is dan de verband, verbondenheid daarmee? Dat in dit, in dit vers van de, van uit de psalmen, vertelt, vertelt David, zegt over de absolute volmaaktheid. Dan zegt hij dan, hashamayim is supreme kevotkeel. De hemel vertelt over Kavot El. Kavot, we zullen zien, Kavot is ook de, uh, de glory, Is ook, slaat ook op de Malchut. En Kel is de naam van de Schepper. Die slaat natuurlijk ook op de Zeer maar maar dan in de, van de Sfera, wanneer de Zeer is, treedt op in de Sfera geset dus wanneer de goed stijgt op, naar de sfera En dan met dat soort dingen zullen we leren, stap voor stap, op die manier de Torah begrijpen. En dan, dan, dan gaan, zullen de werelden open gaan, wat niets, wat niemand begrijpt iets. Iemand die zover niet leert, begrijpt niets van de Torah. Dat zeg ik jullie wel. Ik heb vele die rabbies gehoord, dat is het is, als je hoort dat al wat ze vertellen, het is slaapverwekkend. Het is alleen zo, ja, dat hebben ze geleerd zo, maar het is niet, het geeft geen kracht. Het ziet niet, de naam, alles zit in de hele Torah, is niets anders. Alleen de krachten, de namen van de schepper. Niets anders is daar, geen woorden, Abraham, alles zijn de krachten van de schepper. Geen woord van een mens van vlees en bloed, absoluut niet. Of de zielen die de drager zijn, die de Merkava zijn, de, de wagen zijn, van, de, van die namen van de schepper. Maar geen woord van de mensen, van vlees en bloed, van de maatschappelijke, maatschappelijke uh, orders, etc. Et of dat projecties van. Dat de hogere wereld en hier op aarde, dat die wetten zoals zij hier bestuderen, dat ze gaan dat daar maken dan de wetten van de schade, schadeposten, et cetera. Dat is absoluut. Dat kan misschien goed voor de belastingen. Dat is goed, omdat de belastingen hebben over deze wereld. Ja, yeah, over de juristen, over dat hier op aarde, over artsenwetten. Maar de, de Torah spreekt geen woord daarover. Je kan wel dat toepassen natuurlijk, maar dan is het een toepassing, en niet de Torah zelf. Het <laughs> is de toepassing van de Torah. Wat ze leren, is allemaal toepassing van de Torah voor onze wereld. Het moet helpen deze wereld, aan deze wereld. Terwijl we absoluut niets, absoluut niets denken over onze wereld, wanneer we de Torah leren. Dat helpt alleen, alleen dat helpt. Dat is natuurlijk moeilijk, stap voor stap. We deze positionering, en dan gaat de Torah leven. En ieder verhaal van die gaat daar naartoe, Abraham ging daar naartoe. En zo so allemaal leren ze. 3000, die, die zoveel so jaren en het, en het helpt absoluut niet. En vol trots, en het helpt niet. Natuurlijk is het, geeft het een bepaalde kader, natuurlijk. En natuurlijk is het ook een vorm van een bescherming, maar erg laag. Dus kijk nou, we zetten. Kmoche zeven na de na de na de na en dan de na de na de na de na de En dan komt een zoger uit na uit na de na de na Mai na wat is de na de na de het de na de na de na de na de na Wat betekent dat woord? Misaprim vertelt. De hemel is in het is in het hele getal in meervoud. Hashem, Shamayim. Hemel is meervoudsvorm. Ja, zie speciaal. Waarom is dat zo? So? Alles naar krachten. Maar, eh, dan zoger vraagt. Mij Misaprim, wat betekent dat uh, dat men de hemel, dat het Misaprim, dat men, men vertelt. We gulen, enzovoort. En nu gaat die zoger ons uitleggen. Wat betekent dat? Ella, maar, de ne harin, we niet zatsin, dat zij stralen, en een andere woord, niet en. Uh, op, op ja, een beetje afsteken. zo. Ja, maar dan is het wat van de lagere. Dat is, wanneer we spreken van de harin, dat is dan eh, van de hogere naar de lagere komt. De hogere, als het ware, katloot. En het dat is dan een kan je zeggen. Dus het betekent eh, die lichten die dan net zoals verschijnen bij, bij het slaan met een. Vonk. Vonken, ja. Vonkeren. Vonkeren, ja. Dus. Dus dat zeggen, ella maar de ne haren maar de lichten en de fonken, kan je zeggen, ben het maar dat ze stralen en ze fonkeren neigen, ben de ne illa in de, in de, in het fonk van de hoogere licht, we salikin, besma, ...en ze stegen op... ...naar de naam... ...de Kalil... Etin Benehiro de Shlimoila... ...die... ...die... Uh, die uh, ...ingesloten is... ...in de... ...in het licht van de... ...volmaakte... ...volmaaktheid van de hogere... ...dus, wat hij wil... ...dus daarmee zeggen, daarmee hier... ...dat... De toestand van de uh, volledige vo uh, volmaaktheid. We En de volmaaktheid is, wat is volmaaktheid? Wanneer de lagere verenigen zich met, met de hogere. Ja? Wat is de volmaaktheid, toestand van de volmaaktheid? Wanneer de hogere, de hogere wereld is, wat is de hogere wereld? Wel, wat is de hogere wereld? Abawima. Abawima, yeah or not? Abawima, welke letters van de Hawaii zijn dat? Hochma is Aba is Jud and the Ima is Hei. Ja? Dus Abawima, de hoge wereld, dat zijn Jud Hei van de naam van de Hawaii. And de lagere wereld is Zerampinenukwa. Het is Vav, Hei. Dus waf, he, ze pin en nukwa, die stegen op naar de abbewe ima. Ja of niet? Dan ze pin. bekleidt de aba Ja of niet? Oftewel waf, ze is waf. Bekleid, de van de naam van de Hawaïa, bekleedt de abba, En de abba is jude. En de nukwa is he, lachere he, bekleedt de hogere he van de ima. En daarmee is de hele naam Hawaii, Jutke present. Overal waar Jutke Waf is, Jutke Wafhe is, daar is volmaakte. daar is self-supporting. Daar is niets meer, niets ontbreekt. Daar heb je vader en moeder, kind en and zoon en and, de dochter. heb je alles. heb je de in jezelf heb je niets nodig. En ook die halal, waar dan ook. Dus de volle, de volmaaktheid, helemaal is in hetgeen wat, wat er is. Dus we gooien tien. Ubagin, begin gaat verder die ze dan eindigt salkin elf beshma Shalim en daarom steeken ze op in de na in in de naard nam. volmaakte naam volmaakte naam wordt het wafke. O we naar hierin Shalim en ze stralen door de volmaakte, door het volmaakte licht, in het volmaakte licht, benet ziet zij twaalf, benet zij shalim, en zij fonkelen, fonkelen, dat is een ander woord, fonkelen is een ander woord, fonken. Fonken, en zij fonken in een volmaakte, door het volmaakte fonken. Wat dat dit? Fonken betekent dan, ook in, hier, na zo, betekent dan uh, lagere, ja, lager licht, als het ware, zo zien. We goelen. en even afmaken dat. We goelen. a heet sham heette, lees daar meer dus verder in de, of beter, in, in dit trauma. Dus waar de bron heeft dit aangehaald. Twaalf naar de punt. ha mispar mispaar, Dus allemaal wilde hij ons aangeven of illustreren wat het woord mispaar is. Het, voor het woord getal. En ik geef je nu ook nog extra wat hij niet zegt, wat hij op een andere plaatsen zegt. Getaal geeft aan dat dit Chokma is. En natuurlijk, als Chokma is er is, dan is het volmaaktheid. Dus Getaal is volmaaktheid. Is Chokma. Maar dan Chokma met de Chassadim natuurlijk. Hareim, Shemispar, Moret, tin Al, Haerat, Asleim, shleimut Haer, agmura Kijk nou wat hij zegt. Haré, dat wil zeggen. Dus, Shehamispaard, dat het getal, getal gewoon. More leert, 13, Al-Harata shleimuta gmurah over de volmaakte, de volledige volmaaktheid, het, het schijnen van de volledige volmaaktheid. Dat is getal. Punt. U tavin ta vin firtin. Shagayera, abelti shleima, niefhenet, leblim ispar. O fay fiftin, delet le, khushbana, legorot, shhem, michusarei hashleimut zestin, Hanik ha. Hanik, wat is dat? Hanikra waarschijnlijk, hè? Yeah? Hanikra. Hanika. Hanikra. Hanikra, dus dat moet het hier nog ook. Ja. K moet nog res voor het. in het laat... Nee, nee, Het is een. nee, lat. nee. Het is een spelfout, een uh, scanfout. Dus nee, nee, nee. Bij mij is het ook. Een... Ja? Bij ja, jou wat is dat? Ah, dat moet een afkorting zijn, hè? Yeah? Ja. Wat staat daar? Ah, nun koef en dan? En dan apostrof, ja? Oké. Ja. Oké. Okay. Okay. Dan is het 1 na het laatste woord 16. Dan hebben we uh, hei nun koef. En dan uh, dubbele aanhalingstekens. En dan ein. En dan mispaar. Dus nog een keer mispaar. Oftewel het getal. Ja? Huh? Yeah? Zonder hoor oh, natuurlijk zonder Aijen. Waarom heb ik het daarin gezegd? Waarom zeg ik het? He, nu, koef. En dan is het boven. Ah, oké, okay, natuurlijk. Natuurlijk, Ja, moet... Yeah, okay. ik, ik, ik zeg het, ik denk nu nog aan de tekst. Inderdaad, moet het gewoon... He, uh, nu, koef. En dan gewoon een... Afkorting in plaats van de Aijen. Afkorting in plaats van de Aijen. Inderdaad. Ah, dat is dezelfde fout als daarboven was natuurlijk, met dit in, the Seyf. in the self de regel 7. Ik bedoel, dezelfde een in plaats van een moet het apostrof zijn. Oké. Okay. Uh, 13. Umikanta <tries> vin En hieruit zal je begrijpen, 14. Shahara <tries> habilki slima, dat is het schijnen dat niet volmaakt is of onvolmaakt is geen het woord geaagd, le par als, als zonder getal. Ja, biltimispar als zonder getal zijnde. Dus als er iets geen getal heeft, dan betekent dat het niet volmaakt is. O, de let la guzbana, of die heeft geen, geen uh, tellen, weet niet van tellen, heeft geen telling. Legorot om te leren, Shehem Mechusserij dat daar ontbreekt volmaaktheid. Welke volmaaktheid? mispaarheid, heet getal. Ja, het aantal, het, het getal, dat is volmaaktheid. En dan, als je leert bijvoorbeeld, de, de Talmud heb ik geleerd. En daar leren ze heel veel over verschillende vormen verschillende, uh, van waar zeggen dat verschillende vormen van meten van omvang. Ja, dan zeggen ze bijvoorbeeld: jij kan iets meten naar gewicht, jij kan iets meten naar stuk, en, en, ja als stuk eh, goederen. Jij kan ja, niet, iets meten naar bulk als gewoon als, als wat men doet bijvoorbeeld naar grammen, zoals eh, eh, zeggen dat zoals eh, mail bijvoorbeeld gewoon uh, ja een pond meel maar niet elke niet elke niet elke, uh, ja meel kan je niet verkopen tien korreltjes. niet kan je niet zo tien korreltjes verkopen van meel ja duidelijk dat men zegt ook een, getal, een ding dat getal heeft zegt men ook in de Talmud als men als een ding een getal kent dan is de oh, de waarde wordt veel nee dan is het waardevol duidelijk de taal moet leren, dat als een ding getal kent, ja, kijk, als alles wat getal een, een stuk goederen zijn, dat is altijd veel meer waard dan iets wat geen getal heet, heeft, ja, of niet? Gewoon water, Je kan niet zeggen, dan elke molecule, dan apart, die, die, hebben, die kennen dat niet, en zo ook bij de mensen is het ook precies hetzelfde, bij de mensen. Of iemand de massageest is, dan is het wordt geteld als het ware in een hogere sfeer. Wordt het geteld net of het, net, net of het in een, een, een pot nat, een, Ja, kijk nou in de Chinezen waren, allemaal één pot nat. Alle vier miljard Chinezen waren allemaal geen gezicht was het, helemaal niets. En nu, kijk nou, nu wordt het een super kap kap kapitalistische land, maar dat doet niet toe, maar opeens zijn ze wakker en wanneer heb je dan? Iemand Chang-Chung. Iedereen is nu apart. Opeens worden en persoon. En niet alleen maar... Allemaal Chinezen. eigenlijk Zo zie je dat het... Zien we dat alles gaat... Strijft naartoe. Volgens de wetten van het heelal. Dat alles komt langzamerhand... Naar een stuk. Naar een stuk als stukhoederen. Niet massa. Geen massa-geest, maar persoonlijke relatie moet alles hebben teta teta te met Hashem.